Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Tweede Kamer lijkt het verzet van het Nederlandse kabinet tegen Eurobonds te steunen. Dat kwam naar voren in een debat met minister Hoekstra. Nederland is bang dat deze vorm van Europese steun betekent... dat de rijke, noordelijke Eurolanden uiteindelijk opdraaien... voor de staatsschuld van de arme, meest zuidelijke landen. Het verzet van het kabinet tegen deze vorm van steun aan zwaar getroffen landen... leverde de woede op van Zuid-Europese landen... die Nederland gebrek aan solidariteit verweten. Vanmiddag is er ook weer een videovergadering... van de ministers van Financiën van de Eurolanden. De Colombiaanse ambassadeur in Uruguay is opgestapt... nadat er een drugslab was gevonden op zijn landgoed. Zeker vijf mensen zijn opgepakt. In het lab kon maandelijks duizend kilo cocaïne worden geproduceerd. De harddrugs zouden naar het buitenland zijn gesmokkeld. De politie vond het drugslab in februari op een stuk grond... van de familie van ambassadeur San Clemente. Hij zegt zelf dat hij niet van het lab afwist.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 En in 1927 werd hun dochter Louise geboren. Lou Bandi wordt nu met een, een plaatje, een opname 1982. Lou Bandi met kraai en papagai. Daar zat in de bomen en bij. een boom een zonnige jong papa jong je met zijn veren zo fraaien. was maar alleen, tussen het leven dat leek wat zij. Je min of meer Geef tijd. Geen tijd mee te verder, kon geen wat lawaai. Van mama en een dochtertje kruin, want dochterlief kruin was verliefd op meneer pappagaai. Papa zei streng, die man mag jij niet kussen, en moeder krijgt weer een ondertussen.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 Het hartje van zo'n papagei, dat komt er met lief voor het doktertje krui Hij vloog het nest in de groep en de zon mag bijna papegaai. Pa, pa, papegaai Papa, ik wil komen en krui is mijn keus Papa, ze ben jij gek, dat vind je niet heus Mijn zo'n papagei geef ik nooit een zo'n kras aan de kraai. Al staat je hart nog zo in licht te laaien, laat jij die een papagei me rustig waaien. En graaien mag bij een papagai gaan zaaien, dan ga je naar verhaaien, dan ga je naar verhaaien. En graaien mag bij een papagai gaan zaaien, dan ga je naar verhaaien, dat is nu eenmaal zon. Al werden die drie door een ouders bewaakt Toch werd je verkruid tot de vrije gesnaakt Zo wat het bijzondere en al kan dat geraakt Wat bijna volmaakt Maar toen kwam een jager op zoek tussen prooi, Ook hij vond die papegaai toch wat zo mooi Hij ging in mijn amont verbruik Toch een in een kooi En zo moest je verkruid de slot te leren Daar zat ze nu met de gebakken peren En kraai mag je mee bij een pappagaai gaan zaaien Dan ga je naar de haaien. Daar ga naar, de benen af, gaan zeilen. Daar ga je naar, daar ga, maar, je, ga, ga naar heil, dat is nu iemand op. Mag je niet de benen af, daar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 Vlinke vlog, flip, de vuiter vlag. vlag. flip, de vlag. flip, de vlag. flip, de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 Johanna, jouw keus is hemels manna, maar waarom ben je er toch zo zuinig mee? O oh, Johanna, ik weet dat jij het kan, ja, maar waarom kom je nooit op nummer twee? O oh, Johanna, zegt een verliefde man A, ah, dan hoort hij toch ook haar naar B en C. Wat belet je zoen je door het alfabetje, begin A en eindigt met Z. Na, zegt een verliefde man A, ah, dan hoort hij toch ook gaarne B en C. Wat balletje zoen je door het alfabetje, begin A en eindigt met Z. Het is een dorp niet ver van hier.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 Zodra du jafd vorm niets gedaan.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 ...uit Rotterdam. Wie maakt om een hoedje het grootste kabaal? Wie draagt als een schoolkind haar roken? Wie zwemt globaal zo maar over het kanaal?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 Wie kijkt er niet meer op een glaasie? Wie danst nog de charles stond s'nachts in haar bed? Liefst boven op vaders spazie. Wie is voor geen tempsie of te niet benauwd? Wie slaat af en toe zelfs de huisbaas nogal? En vraagt hem dan glashard een tientje terling? Dat doet er je moeder, je moeder alleen.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 Als iedere mens heeft wel een volle gang.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 Was nog jong en nog zo onervaren. Het leven had voor hem, voor hem nog geen gevaar. I'm <laughs> the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 Leide chimpansee, orchidee. Orchidee. Ze zwerft overal met me mee. Orchidee.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 Mijn kleine simpelzij, Origi De Hei, Origi De Hei. Zussenwerd overal met me mee, Origi de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 Gelijne zin, passeer. Orchidee. Orchidee. Ze zwerft overal met me mee. Orchidee.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 Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe massa kom. De groene doos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag het Guus de Buus naar Rotterdam genomen. In en inzien binnen Guus een flinke boeren tykt met geld. Gous Utenwaart het zich nooit in stad vergeven. Hij kent alleen het dorp het land, oude boerderij.